Pensioenen die bevroren worden, werkloosheidsuitkeringen, belastingen op zo'n alle terreinen gaan omhoog. Nou, het moet allemaal honderden en nog eens honderden miljoenen euro's opleveren de komende twee jaar. De bezuinigingen zullen dit en volgend jaar leiden tot een economische krimp. Portugal heeft de afgelopen weken over de voorwaarden van de lening onderhandeld met de EU en het IMF. Op 16 mei wordt bekeken welke rente Portugal moet betalen voor de lening. Mogelijk valt die rente iets lager uit dan wat Griekenland moet betalen. De politie heeft op het terrein van de Hells Angels in Amsterdam een wietplantage ontmanteld. Agenten roken in de buurt een sterke wietlucht. Na een inval werd een kwekerij met ongeveer 800 wietplanten gevonden. De politie heeft alles in beslag genomen, maar heeft nog geen verdachte aangehouden. Volgende week dient in Amsterdam een rechtszaak over een nieuw clubhuis op het terrein van de Hells Angels. De gemeente wil daarvoor geen bouwvergunning afgeven. Het weer, vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en wordt het ongeveer 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Zondag is er kans op een bui. En dit is de ANBB Verkeersinformatie met een file op de A27 Utrecht in de richting Breda. Er staat tussen Lexmot en Noordloos 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Mag je fixen? Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Er komen op dit moment meldingen van razzia's binnen in Syrië. Straks hoort u een reportage over iemand die vanuit Nederland die opstand organiseert. En hier in de studio is aangeschoven Rosanne Hertzberger... Uh, Rosanne, jij gaat straks in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. Ja. Waarover wil je het hebben? Ik wil het graag hebben over de geplande OV-stakingen. Want ik wil volgende week gewoon naar mijn werk met de tram. En uh, ja, er wordt maar begrip van mij gevraagd als reiziger. Maar ik heb eigenlijk geen begrip voor die stakingen. Dat straks, maar eerst de reportage. 4 en 5 mei moet over meer gaan dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Dat verkondigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei al sinds jaren. Want voortaan moeten al die mensen centraal staan... die offers brachten of brengen voor de vrijheid. Een vaag plan vond verslaggever Mathéa Vrij altijd al... tot ze gisteravond met de Syrische activist Kawa Rashid... in Dordrecht de dodenherdenking meemaakte. Ik ben ieder jaar gewoon aanwezig bij deze uh, speciale bijeenkomst... Uh, samen met alle doordenaren. Maar uh, deze jaar, uh, dat is een, wel een uh, heel erg bijzonder, uh, er zijn grote aantallen doden in Syrië uh, die vechten voor hun vrijheid in Syrië. En hier in Nederland herdenk je mensen die toen het Tweede Wereldoorlog, 66 jaar geleden, vielen voor hun uh, vrijheid. De vrijheid overal is gewoon hetzelfde betekent hetzelfde gevoel. Wat Nederlanders nu op dit moment voelen over hun vrijheid, dat heb ik nu ook. Maar voor ons, wij zitten nog in. Uh, er zijn heel veel slachtoffers, dagelijks, iedere dag, vandaag nog zes. Maar vechten voor vrijheid eigenlijk is het een heel geweldige moment. En dat voel ik gewoon nu op dit moment bij deze herdenking. Een morgen vieren van de vrijheid van Nederland. De afgelopen zes weken heb ik je een beetje gevolgd. Terwijl je dag en nacht bezig was met de Syrische opstand. En zo kreeg ik een beeld van jouw verzetstrijd. Laten we even teruggaan naar 22 maart. De lentezon begint langzaamaan deze straat in Dordrecht te beschijnen, met uh, lage flatgebouwen. Ik loop richting het appartement waar ik een afspraak heb. En achter de voordeur van dat appartement zal de grote vraag zijn... komt er ook lente in Syrië, het geboorteland van Kawa Rashid. Goedemorgen. Dus dit is een van de hoofdkwartieren van de... Een van Syrische die, revolutie. Dat is eigenlijk een van die uh, uh, groepen die echt uh, achter uh, de opstander in Syrië staan. Hier in de straat in Dordrecht. Ja, in Dordrecht. Heel onafvallend. Ja. De televisie staat aan. Altijd op het Arabie Al-Jazeera op dit moment. Kan je laten zien hoe jullie, op welke manier jullie zo actief betrokken zijn... bij het stimuleren van de revolutie in Syrië? Wat wij doen, we hebben mensen echt gespecialiseerd voor zulke dingen. We zitten nu bij een laptop. Die is op tafel gezet, op de bank zitten we. En deze website, bestaat die al lang? Uh, sinds uh, 5 februari. Dat is een nieuw. Vroeger hadden wij websites. Dat was echt niet ge goed georganiseerd. Want hoe doen ze dat in Syrië zelf? Is dat niet veilig genoeg om te doen, toch? Nee, het is niet veilig, maar we hebben ook een andere manieren. Wij proberen gewoon bijvoorbeeld bij, via andere mobiel. Uh... En dan kunnen ze niet, omdat ze een buitenlandse mobiel ervan gebruiken... kunnen ze niet worden afgeluisterd door de Syrische geheime diensten of moeilijker? Niet. Gelukkig nog niet. Zegt hij met een, met een vette glimlach. Ja, dat is gelukkig niet. Dus er zitten mensen buiten Syrië... die dan uiteindelijk deze website beheren? Absoluut. Ja, nou, nou. Proberen wij gewoon via de website... TV, TV. Maar wie, wie nemen die filmpjes op? We hebben een paar mensen in Syrië eigenlijk. Alle steden in Syrië. Meer dan elf mensen die lopen rond met een camera? Het is een geen camera, maar mobiel. Maar echt een goede mobiel. Dat, dat hebben wij voor hen geregeld. Waar je goed mee kan filmen? Absoluut. En met een SD-kaart, een chipkaart, SD chip krijgen wij daarna... Die chipkaart gaat naar... Over de grens heen? Over de grens heen. Daar worden gewoon per post gestuurd. Of via de e-mail. We hebben nu mensen bijvoorbeeld daar in de andere landen. In de buurlanden van Syrië? In de Syrië? buurlanden van Syrië gelijk naar zijn contact met Al-Jazeera en Al-Arabië. Dus het spannendste is het eigenlijk als het SD-kaartje over de grens heen moet. Dat is een fysieke handeling. Dat uh, je kan natuurlijk heel goed verstoppen. Absoluut. Dat lukt tot nu toe. Je zit dit echt met een dikke grijns ik, te vertellen. Ik, ik ben gewoon blij met deze acties. Stel oh. dat het op jaren tachtig was. Niemand wist. Maar nu... En Facebook? Dat is ook een de Facebook, deze tv. We hebben ook meer dan uh, 10.000 leden. Eh, daarnaast, we hebben gewoon via YouTube. Een eigen, eigen site op YouTube. Op YouTube heb je alle filmpjes en allerlei. Oh, maanden. dit is hem al. Oh ja, ja. allemaal verschillende filmpjes. Wat zien we hier precies? Allah, Horia, Suriya, Bas. God, vrijheid, Syria, Mornit. Niet meer, dat is alles. Niet meer, dat is een alles. Plecat, ja, en of vrijheid, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Dit is al de woede is te groot. Maar het Syrische regime heeft nu mijn nationaliteiten getrokken, maar ik ga door. Dag ik ga dat ik ga dat ik ga, ga ik af zo moe. Het gaat aan alle genoemd just van Sanne. Van Sanne. We Bij niet lang. Oké, okay. de nieuws is uh, om twee uur. Het is gewoon een demo. De, demonstratie. Uh, demonstratie bij de Hof van Justitie in Damascus. Is dat nou spontaan of organiseren jullie dat? Spontaan. Wij horen van de mensen en wij zien hoeveel. Mensen, het zou eigenlijk op de straat komen. Daarna gaan even een filmpje van maken. Ik maasje was al zo dat ik ga hier. Habibi. Choker en kabi, ja laman. Alles zal om hoeveel mensen in Nederland gaat het van jullie ploegje in Nederland? Een ploegje eigenlijk die echt hard actief is, vier mensen uit Nederland. In Syrië zijn ze als de dood dat Syrië een tweede Irak wordt, hè? Met, een, met een soort burgeroorlog. Jij bent verbonden aan de Yekiti-partij. Ja. Uh, geldt dat voor iedereen met wie jij direct samenwerkt? Nee, die vier personen in Nederland, ik ben de enige kort. Eén van de christenminderheid, minderheid, en de, de andere twee zijn Arabieren gewonnen. En wij dus werken samen. Dat, dat is dan eigenlijk het, nieuwe, het ideaal van het nieuwe Syrië? Dat is gewoon eigenlijk het nieuwe Syrië. En wij vechten voor deze Syrië. Mag Koer cool zijn, mag christen, mag moslim zijn, mag uh, Allahite zijn. Maar je bent Syriërs. De democratie is gewoon de bas. Ik ga morgen richting uh, de, een van de buurlanden van Syrië. Dus uh, ik ga even mensen daar zien, ontmoeten. Ook mensen van binnen Syrië.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 Weet je hoeveel mensen zijn in deze kamer? Onze kamer, hoeveel? Duizend één. Precies duizend één members in our room. Dus je bedoelt dat jullie via internet... Uh, allemaal vanuit jullie eigen soort van internetkamertjes... Uh, met elkaar praten? Inderdaad. Ja, het, het, nou, zijn namen die verschijnen van... Die, ja, drie zijn dood. Uh, een van hen is een vrouw. Dat is een beraag.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 Dat is gewoon bekend sinds uh, 2003. Uh, mijn zusje, die studeert nog in Aleppo. En na de volgende, eigenlijk uh, wordt niet niet uitgenodigd om naar de universiteit te gaan. zit nu helaas thuis. En heeft dat te maken met jouw activiteit? Absoluut. Het wordt ook in het media gepubliceerd. Door de activiteiten van... Haar familie in het Buitenland. Ik ben de enige van haar gezin en haar familie die in het Buitenland. Dus jouw zus, je zus heeft uh, echt te lijden onder, onder de dingen die jij doet. Ja. Ja, ik, ik voel me af en toe uh, schuldig van het wat gebeurt daar. Maar ik kan ook niet stoppen. En ze hebben ook een hele goede begrijp van. En dat is ook een reden dat ik. Uh, mijn familie eigenlijk ongeveer 15, 16 jaar niet gezien. Nee. Maar heb jij jouw zus nog gesproken... sinds zij uh, niet naar de universiteit kan uh, vanwege jouw activiteiten? Ja, ze is uh, uh, verdriet. Het is echt verdriet van het derde jaar. Uh, dus ze zat, leg eens uit, ze zat in de derde jaren, nou mag ze niet door? Ze mag nu even eigenlijk... Wat heeft, ze heeft een brief gekregen. Ze gaat uh, haar examen eigenlijk niet doen dit jaar. Dit dus is een examen op de universiteit. Een examen op de universiteit. Ze heeft nu geen pas, want ze is niet naar een van die demonstratie geweest pro-regime. Ja, want er was een demonstratie georganiseerd, moesten alle studenten aan meedoen en dat vertikte ze. En uh, ook daarom is ze haar studentenpas kwijt en vanwege de activiteiten die jij uh, hebt hier in het daarom? buitenland. Daarom. Ze heeft dan ook een, ja, tegen mij gezegd: ik ben niet bang, ik ga ook meeste die afmaken als het regime gaat weg.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 De Syrisch-Nederlandse activiste Kawarashid in een reportage van Matthea Vrij. De dark road is a hard road to travel. A light road is always best. The dark road will lead you to trouble. De light road will Rood zong Daniel Martin Moore. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En vandaag met Rosanne Hertzberger. Niet nieuw in ons programma, maar wel in deze rubriek. NRC-columnisten, welkom. Rosanne. met wie wel. wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik wil graag een appeltje schillen met Erik Vermeulen... de vakbondsleider van de Apva cabo En uh, ja, er komen... Er komen stakingen aan, OV-stakingen. En uh, ja, volgende week sta ik dus op het perron op de tram te wachten... en die komt er niet. Nou, ik ga daar natuurlijk niet staan. En met mij zijn er uh, nou, zo'n 300.000 gedupeerden... in Rotterdam, in Den Haag, in Amsterdam. Ze gooien alles plat en ik vraag me af... welk gigantisch onrecht er hen wordt aangedaan dat dit rechtvaardigt. Ja, Erik Vermeulen. Ja, Mij wordt gelukkig geen gigantisch onrecht aangedaan... maar. Het openbaar vervoer in de drie grote steden wel, want het kabinet is uh, van plan om uh, middels een aantal maatregelen uh, binnen een paar jaar uh, het uh, volledige openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met uh, tenminste 40% uh, te reduceren. Nou, dat zijn uw eigen berekeningen, hè meneer? Nou ja, niet Tof. mijn eigen berekeningen. We hebben het wel zelf berekend, ja. maar we hebben het ook laten narekenen en die berekeningen ja. kloppen. Oké, okay. maar... Um... Het ging er eigenlijk over dat het geprivatiseerd wordt... en daarmee hopen ze een bezuiniging van 120 miljoen te bereiken. Is dat het? Nee, dat is een, dat is een deel van het probleem. Het ja. kabinet uh, of de minister had het plan opgevat van... Uh, kijk eens, als wij gaan, uh, verplicht gaan aanbesteden... dan valt er 120 miljoen uit de lucht. Uh, daar kwam ze heel snel op terug, omdat dat was gebaseerd op cijfers uit 2005. Dus uh, verzelfstandigen of verplicht aanbesteden levert helemaal niets op. Hmm. Uh, daarnaast uh, uh, vindt ze... Dat er uh, nog wel voldoende lucht in zit om uh, nog eens een keer 120 miljoen uh, op de drie grote steden te bezuinigen. En nogmaals, dat levert binnen twee, drie jaar uh, om en bij de 40% minder bussen. te Oké, okay, maar dat op. is nog lang niet zeker. Want, want bijvoorbeeld, uh, ja, u laat toch 300.000 reizigers op een uh, perron in de kou staan straks. Ja. Hoeveel uh, gedwongen ontslagen gaan er eigenlijk vallen? Helemaal bekend. Dat is nog uh, helemaal niet maar... bekend volgens mij. Nee, ja, dat is meer bekend als dat men uh, wil laten weten. Ja. Uh, het plaatje in Amsterdam uh, komt neer op om en nabij de 1500 uh, formatieplaatsen die worden geschrapt. Ja. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. In Rotterdam uh, staan er uh, uh, tussen de 800 en 1000 op de top. Maar zijn dit uw eigen berekeningen? Want voor de laatste keer dat ik en, uh, hier wat over kijk, kijk. las, toen... Uh, ja, toen zag ik eigenlijk dat er nog helemaal geen concrete plannen waren. De nee. laatste keer dat ik het las was het alleen nog maar een voornemen... en heeft ze het een jaar uitgesteld. Waarom Klot. gaat u dan toch staken? Klopt, maar nu zijn er dus wel concrete plannen. In Rotterdam uh, worden die op dit moment door de stadsregio... en binnen de diverse gemeentes uh, besproken. Uh, plannen die maar een deel van het totale verhaal betreffen. En die leveren al uh, uh, tussen de 350 en 500 arbeidsplaatsen minder op. En dan moet ik bij zeggen dat het maar om de helft van het totale bezuinigingspakket gaat. Maar dat zijn ja. plannen, hè? Er is nog, toch eigenlijk nog niks concreets bekend? Nee, maar als we wachten tot de plannen werkelijkheid uh, zijn geworden... dan uh, zijn wij te laat en dan is de reiziger de dupe. Maar volgens mij, hè, twee jaar geleden, toen, uh, toen wilde u ook eigenlijk al gaan staken. En dat was alleen al toen uh, het leek te gebeuren dat de AOW naar 67 ging. Wat vindt u eigenlijk allemaal goede redenen om het OV-plat te, nou, te gooien? Ik vind, vinden er niks... Goede reden. Wij vinden het ook het, het alleruiterste middel uh, wat er is. om het openbaar vervoer plat uh, te gooien. Want wij beseffen ons donders goed. dat uh, de reizigers voor ons uh, het allerbelangrijkst zijn. En eigenlijk hebben we zoiets van. ja, we zouden dit uh, gevecht niet alleen moeten voeren. maar samen met die reiziger. Want die reiziger die staat straks te wachten op trams die zo vol zijn dat ze doorrijden. Die heeft uh, uh, geen veiligheidspersoneel meer in de buurt. En die heeft een dienstregeling die met 40% is gereduceerd. Maar ik had, nog een, ik, ik, ja, ik had nog wat te vragen eigenlijk. Want de rest van het land is ook al helemaal geprivatiseerd. En daar lijkt het heel erg goed te gaan. Daar zijn de klanten erg tevreden. Daar worden eigenlijk helemaal niet zoveel treinen geschrapt. Of uh, bussen geschrapt. En daar lijkt het allemaal heel goed te gaan. Waarom zou het dan in de grote steden zo slecht gaan? Waarom zou de reiziger dan gedupeerd worden in de grote steden? Waar baseert u dat op? Het, het, het is de vraag of het in het streekvervoer zo ontzettend goed is. Want ik hoor alleen maar verhalen over lijnen die niet voldoende uh, geld opleveren die geschrapt worden. Waardoor hele dorpen zonder openbaar vervoer uh, komen te zitten. Maar ik richt mij op het gegeven dat wij goed hoogwaardig kwalitatief openbaar vervoer hebben in de drie grote steden... en dat dat uh, uh, met 40% wordt gereduceerd. En iedereen die regelmatig gebruik maakt van het openbaar vervoer... in een van die drie steden, die weet dat het nu heel behoorlijk is geregeld. En die kan zich hopelijk voorstellen wat voor ellende er ontstaat... als we straks 40% minder bussen, tram's en metro's hebben. Nou, waar het mij gewoon een beetje op lijkt, hè, is dat iedereen altijd zegt dat de reiziger centraal staat. U zegt het, de vakbond vindt dat de reiziger centraal staat. Al die GVB-trendbestuurders die zeggen nee, de reiziger vinden wij zo ontzettend belangrijk. En de politiek zegt het ook, maar als puntje bij het paaltje komt, staan wij volgende week op het perron te wachten op een trend die niet komt. En ja. ik snap daar eigenlijk helemaal niks van. En als, als de kabinetsplannen doorgaan, dan staat diezelfde reiziger, reiziger over twee of drie jaar iedere dag te wachten op een trend die wel komt, maar wat het uh, langer op zich laat wachten... en zo vol zit dat hij niet in kan stappen. En ja. Volgens mij zit niemand daarop te wachten. Ja. Maar, maar meneer Van Leulen, wat mij, wat mij interesseert... kunt u nooit een ander middel vinden? Want uh, wat Rosanne Hetsbergen verwoordt... dat hebben wij eigenlijk allemaal als reiziger. Kan u als uh, vakbond nooit een ander... Dit middel is zo bot als ik weet niet wat geworden. Ja. De, wat, maar le lever mij een middel. Anders? Lever mij een middel wat de reiziger geen pijn doet... En uh, waardoor het kabinet uh, uh, te bewegen is om na te gaan denken en deze idiote plannen te schrappen, Dan gaan we dat gelijk doen. Gratis reizen hoor ik hier. <hijntu -truismen> Gratis reizen, daar lachen ze om. <laughs> daar, daar, zal, daar zal niemand uh, een, een, een, een, een moment van wakker liggen. En dat leidt zeker niet tot, uh, tot intrekken van die plannen. ligt het kabinet wel wakker van een reiziger op een uh, perron uh, waar geen tram voor komt? Dat is onderhand misschien ook wel een beetje uh, nee. uh, uh, gewoonte. Je zou je kunnen afvragen of dit kabinet zich daar inderdaad druk om maakt. En als het niet zo is, dan denk ik dat die reiziger er eigenlijk samen met ons die acties moet gaan voeren. En deze idiote plannen van tafel moet, uh, moet krijgen. Ja, Rosanne, eigenlijk moet je meedoen. Ja, graag. Nou, nou, ik pijn ze niet over. Ik, ik snap echt niet Niet een niet moment je... solidair zijn, Rosanne? Nee, met de mensen die ik in de ben de pas solidair als, als er een trambestuurder zit... en die zegt, ik verlies mijn baan over een maand... en ik kan mijn kinderen geen eten geven. Ja, en... 1500 man in twee, in, drie in jaar tijd. Er is nog 5. niks zeker. Ze hebben het een jaar uitgesteld. Ja, nogmaals, er is nog niks duidelijk. Ja, dat jaar uitstel dat is een heel ander verhaal. Dat, dat is een verhaal wat al in het uh, regeerakkoord zat opgesloten. En dat heeft alleen te maken met uh, het verplicht aanbesteden... De concrete plannen voor het bezuinigen van 120 miljoen op de drie grote steden... is op dit moment concreet in bespreking in Rotterdam, binnenkort in Amsterdam en op dit moment in Den Haag. En dat alleen al leidt tot uh, uh, uh, honderden gedwongen ontslagen uh, bij bus... Metro- en trampersoneel, kantoorpersoneel en, en niet te vergeten veiligheid en onderhoudspersoneel. Ja, dus u zegt eigenlijk, Rosanne Hersberger neemt het niet serieus genoeg. Steek je kop niet in het zand, want als we wachten is het te laat. En dan staan we allemaal bij die bus- en tramhalte te wachten op iets wat niet komt. Ja. Rosanne? Ja, ik denk dat uh, die buschauffeurs, uh, dat er... In, dat er overal in het land uh, ontslagen vallen en dat er overal gereorganiseerd moet worden en dat die buschauffeurs wel ontzettend veel macht kunnen uitoefenen door gewoon te zeggen, jongens, blijf lekker op dat perron staan en uh, wij doen niet meer mee. Oh, je klinkt heel reëel is om te knokken voor je eigen baan. Ja, uh, je dat... klinkt wel heel weinig invoelend, Rosanne. Dit nou. gaat om banen, mensen met gezinnen. Ja, nou, dat is heel vervelend en uh, ik denk dat er ontzettend veel uh, gezinnen die uh, gedupeerd worden, maar om daar nou nog zo ontzettend veel meer mensen mee te duperen. Ja. Terwijl het absoluut niet zeker is of dat nou überhaupt gaat helpen. Dat lijkt me erg uh, niet constructief. Ik ben in ieder geval heel blij dat er mensen zijn die er anders over denken. Er is in Amsterdam een uh, steuncomité uh, opgericht. Ja, daarvoor en, moet je en in Amsterdam actief. zijn. Dat is makkelijk. Uh, en, uh, ja, Maar die begrijpen waar het om gaat, die knokken niet voor de werkgelegenheid van die buschauffeur. Niet alleen. Maar die knokken ook voor de kwaliteit van hun eigen uh, openbaar vervoer in de stad. Ja. Nou, um, ik uh, wens u in ieder geval uh, ja, toch succes. En, uh, Rosanne, um, sterk de volgende week. Ik ga een week. fiets kopen. Een fiets, heel goed. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik uh, dank mijn sidekick voor vandaag, historicus Wim Berkelaar. En ik verwijs nog even naar onze website, Dit is de Voor als u iets wilt teruglezen of luisteren. Zo dadelijk Villa VPRO. Wie hebben jullie te gast? Wij gaan het hebben over de Noordpool. Eerder deze week verschenen er een rapport van de Arctic Council... waaruit blijkt dat de zeespiegel veel sneller en meer stijgt dan wij dachten. En als al dat ijs op de Pool smelt... liggen er enorme voorraden olie en gas voor het oprapen. En dringt de vraag zich steeds meer op van wie is die Noordpool eigenlijk. En onze kroonprins vertrekt morgen voor een reis naar diezelfde Noordpool... om zich op de hoogte te stellen van de situatie daar. Dus reden genoeg om het uitgebreid over die Noordpool te gaan hebben. En we hebben opmerkelijk nieuws via een lekje uit het Koninklijk Paleis in België. Blijf dus luisteren. Villa VPRO zometeen na het nieuws. Dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Minister Leers vindt dat asielzoekers die hier mogen blijven... sneller van de gemeente een huis moeten krijgen. Buitenlanders zouden dan eerder kunnen beginnen met inburgeren. Er begint een proef waarbij gemeenten binnen tien weken... een geschikte woning moeten toewijzen die asielzoekers niet mogen weigeren. En op het terrein van de Hells Angels in Amsterdam... heeft de politie een wietplantage ontdekt. Agenten kwamen in actie nadat ze een wietlucht hadden geroken. De politie heeft ongeveer 800 planten in beslag genomen... maar heeft nog geen verdachte aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1: VPRO. Villa VPRO Dessel Blok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De villa is bij u tot half vijf. Na vier uur, zoals u gewend bent, op donderdag. Ons economiepanel klinkende munt. En daarvoor gaan wij het uitgebreid hebben over de Noordpool. Hoe staat het met de smeltende ijskappen? En vooral, wie is nou eigenlijk de eigenaar van al het gas... en al die, die olie die daar onder die ijskappen te vinden is? Um, wilt u zich bemoeien met ons? Heeft u gouden tips of zomaar een vraagje? Uh, schroom dan niet. Ga naar onze site www.villa-vpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar nu eerst de continuing story van de kabinetsformatie in België. Die duurt nu al bijna een jaar. 13 juni 2010 waren de verkiezingen die de Vlaamse nationalistische partij overdonderend won... En dus over een kleine maand kan ons buurland een absoluut toprecord neerzetten... als land zonder missionaire regering. En de eindstreep is ook nog niet in zicht. Onderhandelingen over het heikele punt, dat is namelijk de drastische staatshervorming... zitten muurvast. Vlaamse nationalisten en Franstaligen in Wallonië... lijken echt niet meer tot elkaar te brengen. Nieuwe verkiezingen dan, dat zou een optie zijn. Maar daar steekt de koning van België, Albert II, een stokje voor. Hij weigert een besluit te tekenen om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Dat opmerkelijke nieuws staat in het boek 'Koning zonder land' van de journalisten Martin Buchan en Steven Samijn. Komt vandaag uit. Goedemiddag, Steven Samijn. Goedemiddag. Uh, journalist bij De Morgen. Laat ik niet vergeten dat erbij te zeggen. Hoe komt u aan deze wetenschap? Uh, Wel, we hebben uh, de voorbije maanden eigenlijk een klein jaar lang. Uh gesprekken gehad met uh, zowat alle belangrijke toppolitici in België, met uh, ook mensen uit de economische wereld, uh, mensen van de koninklijke familie, mensen uit de omgeving van uh, de koning. En uh, op basis van al die informatie hebben wij een boek geschreven waar onder meer het nieuws in staat dat uh, koning Albert uh, zich hevig kampt tegen uh, nieuwe verkiezingen en daarnaast ook een, een waarschuwing heeft gegeven aan de twee grote partijen die de verkiezingen gewonnen hebben, de NVA aan de Vlaamse kant... en de PS, de Socialisten aan de Franstalige kant... Mm -hmm. dat hij nooit nieuwe verkiezingen zou tolereren. Ik begrijp natuurlijk dat u, dat u aan die wetenschap komt omdat iemand u dat verteld heeft. Maar waar ik op ja. doel is, wij hebben hier in Nederland zoiets als het geheim van Noord Einde. Bestaat er niet iets als het geheim van Laken? Is het wel de bedoeling dat onderhandelaars en partijbonzen of misschien zelfs familieleden van de koning uit de school klappen? Nee, in België heet dat het uh, colloque singulier. Dat is het uh, Frans woord waarmee omschreven wordt dat uh, wat er bij de koning gezegd wordt in een, uh, in een privéonderhoud: dat dat uh, niet mag uh, verspreid worden. Dat mm -hmm. is een ongeschreven regel, die eigenlijk steeds meer uh, in België onder druk staat. En het feit dat. Uh, dat al die politici met wie we gesproken hebben, of dat velen ervan uh, bereid waren om uh, een beetje uit de biecht te klappen, mm -hmm. uh, ja, illustreert volgens mij toch ook dat uh, niet alleen het, het land België onder druk staat door de hele politieke crisis, maar dat ook de koning en de monarchie onder druk staat. Dat politici daar niet meer met evenveel eerbied en ontzag uh, naar toe kijken als, uh, als vroeger. Hmm. Het is, nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook wel zo eerlijk. Officieel heeft onze koningin. en ik geloof ook uw koning. geen politieke macht. Maar op deze manier maak je natuurlijk duidelijk dat dat wel degelijk zo is. Dat hij dat gewoon uh, een, een medespeler in het geheel is. Inderdaad. De koning heeft officieel. Ik denk dat is net zoals in Nederland geen macht, hij heeft wel invloed. En hij speelt mee, en in België zeker op momenten van, van politieke crisis, omdat de koning is de persoon die de hele regeringsvorming een beetje leidt. Mm -hmm. Hij kan er niet bij, daarbij niet, niet, niet zomaar doen wat hij wil, hij, hij moet daar, daarvoor de consensus volgen die er zich in de politiek aftekent. Het enige probleem is dat er op dit moment geen consensus is onder de politici. Nee. Dus de koning heeft dan een iets vrijere rol en hij gebruikt die ook. En, uh, het Waar, waarom, heeft, ja. waarom weigert hij eigenlijk uh, die nieuwe verkiezingen uit te schrijven? Wat, want hij heeft ze dus gewaarschuwd, dat ga ik nooit doen. Uh, wat weerhoudt hem daarvan? Waar is hij bang voor? Uh, wel, hij is bang voor een uh, radicalisering. Uh, veel politieke partijen zijn daar ook bang voor. De, de, de situatie is toch politiek gezien spannen in ons land. Uh, de tegenstellingen tussen uh, Vlaming en frans zijn... Groot. Als je nu verkiezingen organiseert, loop je wel het risico, en de peilingen geven dat aan, mm -hmm. dat de, de Vlaams-nationalistische partij, de partij de N-VA, die de grootste partij is van Vlaanderen, en die eigenlijk de onafhankelijkheid op termijn wil van Vlaanderen, mm -hmm. dat die partij nog, nog wint. Dan wordt het nog moeilijker om een regering te vormen, een federale Belgische regering. Dus dat betekent dat de kans dat er iets met je land gebeurt, dat er splitsingsscenario's uh, realiteit worden, worden nog groter. En de koning is natuurlijk de behoeder van de stabiliteit van het land. En hoe meer, hoe meer politieke spanning er is, hoe, hoe, hoe, hoe groter die crisis wordt, hoe maar ja, je, kan je ook, zijn positie worden. Maar meneer je kan je ook. Dat is hypothetisch natuurlijk. Maar stel je voor, want er lijkt geen eind in zicht. Men, men komt niet tot overeenstemming. Dan ja. gaat het gewoon door, zoals het nu is, met de demissionaire regering. Het gaat ook eigenlijk helemaal niet zo slecht. Dan ja. gaat het gewoon nog drie jaar door, tot de vier jaar voorbij zijn. En dan komen er alsnog verkiezingen. En dan heb je eenzelfde situatie. Ja, maar ik denk dat die uitspraak, als op een bepaald moment, ja, als dat nog een jaar duurt, en volgend jaar zijn er lokale verkiezingen in België, ja, nooit is, is natuurlijk is iets dat snel gezegd wordt. Ja. Dat wil niet zeggen dat de koning ook in, in alle omstandigheden het signaal dat hij daarmee wilde geven is dat, jongens, er zijn andere oplossingen mogelijk en het gaat... Het gaat, jullie moeten alles doen en pas echt, echt, echt als aller, aller, allerlaatste redmiddel mm -hmm. zal ik eh, verkiezingen toestaan. Als een meerderheid van het parlement nu op dit moment, hè, want die meerderheid is er nu niet, zegt ja wij willen wel nieuwe verkiezingen. Zou de koning dan net als zijn voorganger Boudewijn even een dagje op kunnen stappen en zeggen, nou ja, dan, ik, teken, ik teken dat besluit niet, laat iemand anders dat maar doen, dan treed ik even nee, een dagje dat, af? Dat denk, dat, denk, dat denk ik niet. Moest hij dat doen, dan, ja, dan wordt dat het, het, het, het, ja, het einde van de van de monarchie, zoiets zoals Boudewijn zijn voorganger gedaan heeft, die de, de abortuswet ja. niet wou tekenen, dat is, dat is gewoon uh, on, ondenkbaar. Dus ik denk, als het ooit zo ver komt, ja, dan heeft de koning zich maar te schikken naar uh, de beslissing van het parlement. Maar ondertussen kan hij wel al zijn gesprekspartners afraden en, en, en proberen die gesprekken te sturen in een richting dat er een andere oplossing moet komen oh. dan verkiezingen. Oké. Okay. Uw boek, medegeschreven door Martin Buksan, koning zonder land... uitgegeven bij de Bezige Bij, is ook in ons land vanaf vandaag te krijgen. Hartelijk bedankt, Steven Samijn. Graag gedaan. Tijd nu om de tijd heel even stil te zetten. Het is namelijk tijd voor één minuut. Pst, Eén minuut. Met mijn oma kwamen wij nooit buiten. Met mijn opa gingen we wel eens de hei op... He, want dat mocht dan wel, want daar was niemand. Maar we kwamen nooit op straat. Je werd gewoon verstopt. Wij kwamen, wij kwamen aan. En dan ging je naar binnen. En je kwam weer, pas weer naar buiten om in de auto te stappen om naar huis te gaan. Als de melkboer aan de deur was, of de bakker, mochten wij dus nooit naar de deur. Ja, en als kind zijnde realiseer je dat helemaal niet. Maar goed, toen bleek dus naderhand dat... dat kwam dus omdat wij rood haar hadden. Want mijn oma, die had het idee, of wist zeker... dat de enige mensen die rood haar hadden in die tijd... waren prostituees en zigeuners. En die schaamde zich daar dus voor. En die werd dus in een... die was namelijk zelf ook knalrood, hebben we van haar geërfd. En die werd dus in een aparte cel bij de kapper... werd ze dus zwart geverfd, Eén keer in de maand. Om maar zo te zien dat niemand zag dat ze rood haar had. De normale mensen hebben geen rood haar... Dat was gewoon in die tijd gewoon een idee wat men had. Je kon geen rode haar hebben. U hoorde 1 minuut gemaakt door Stef Visjager. Via onze website kunt u zich abonneren op de tweewekelijkse podcast van 1 minuut. Surf daarvoor naar vpro.nl slash 1 minuut. Leama's met Fly Baby Fly. Meer kunt u van hen horen op luisterpaal.nl. De zeespiegel stijgt meer en sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Oorzaak: het steeds sneller smeltende polijs. Dat staat in een rapport van de Arctic Council dat begin deze week uitkwam. Een heel groot deel van de wereld maakt zich natuurlijk zorgen... maar er is ook een deel dat zich handenwrijvend verheugt op het smelten van die ijskappen. Want door het smelten van het ijs op de Noordpool... komt er een enorme hoeveelheid grondstoffen en fossiele brandstoffen beschikbaar... en er ontstaan nieuwe internationale handelsroutes over water. Economisch en strategisch hartstikke interessant dus. De grote vraag is alleen, van wie is die Noordpool eigenlijk? In de studio in Assen zit dokter-ingenieur Erik Molenaar. Goedemiddag, meneer Molenaar. Ja, goedemiddag. U bent jurist gespecialiseerd in het internationaal recht van de zee. En u bent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. en aan de Tromsø Universiteit, als ik het goed uitspreek, in Noorwegen. Ja, uitstekend. Ja. Dat is in dit geval handig om ook in Noorwegen te zitten. Noorwegen is een van de landen die claimt, hè? Ja, Noorwegen is uh, zeg maar de een kuststaat aan de rand van de Arktische Oceaan. En die okay. heeft recht op uh, bepaalde delen van de Arktische Oceaan. Precies, want ik wilde u vragen, de, de vraag die ik in de inleiding opperde... zegt u het maar eens, is er één eigenaar en zo ja, wie... van al dat olie en dat gas en al die vaarroutes aantreemt? Nou, nee, in principe zijn er vijf kuststaten rond de Arktische Oceaan. Mm -hmm. Dus uh, Canada... Denemarken, ten behoeve van Groenland, uh, Rusland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Ja. En die hebben dus uh, rechten over alle uh, nou, levende en niet-levende rijkdommen in de zee. Binnen hun grenzen althans, een deel, hè, delen van die zee. Ja, ja. Uh, het is een soort uh, cirkel eigenlijk, hè, die Arktische oceaan Dus ze hebben een soort uh, taartpunten, kan je zien. Ja, nou, er zijn claims van meer landen. Er zijn acht landen, geloof ik, die aanspraak maken op iets van die Noordpool. En op alle rijkdom, dus. Ja, je hebt een, uh, een samenwerkingsorgaan, dat heet de Arctische Raad. Daar uh, verwees u al even mm -hmm. naar. En daar zijn naast die vijf staten die ik net noemde ook Finland, IJsland en Zweden bij betrokken. Ja. Maar die grenzen niet aan de Arktische Oceaan. En waarom claimen zij dan toch? Nou, zij claimen, voor zover ik weet, uh, claimen zijn niet een deel van de Arktische Oceaan. En je hoeft het ook niet te claimen. Hè? Mm -hmm. Het internationale recht van de zee stelt gewoon dat als je een kust hebt, dan heb je ook recht op uh, maritieme zones. En dan zijn er bepaalde regels over hoe ver die zones rijken. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld 200 Nautische mijlen, dat is ongeveer 365 kilometer. Mm -hmm. En daarbinnen heb je exclusieve rechten op uh, levende rijkdommen, zoals vis... en niet-levende rijkdommen, zoals olie, gas of goud. Oké, okay, dus het is niet zo... laten we even een stapje terug gaan in de historie... Um, dat je... dat, dat vond ik zo'n mooi principe... dat kwam ik tegen toen ik het een en ander aan het lezen was... het principe van de effectieve inbezitneming. Dan moet je je voorstellen... Uh, bijvoorbeeld onze eigen meneer Willem Barens... die is in eind 16e eeuw... 1596 uh, ontdekt hij Spitsbergen... plant daar zijn vlag. Mooi dat wij daar nooit meer iets van terugzien. Terwijl dat toch in eerste instantie... door een Nederlander ontdekt is. Zou je dan niet kunnen zeggen als land... ja, toen was het van ons en we zijn weliswaar vergeten er een vlaggetje neer te zetten. Maar die claim hebben we nog. Ja, wij hebben volgens mij nooit een claim gemaakt. Nee, op, dat is zo dom, hè? Ja, misschien wel. Achteraf gezien hadden we dat misschien... Nee, maar serieus. Doen. Hoe werkt dat? Uh, vroeger kon je dat wel doen. Dus mm -hmm. dat hebben Nederlanders ook veelvuldig gedaan. Hè. Uh, New York was ook Nederlands grondgebied. En dat hebben we toen weer verkocht uh, aan de Engelsen. Als het over maritieme zones gaat, dan hoef je dat niet te claimen dat komt je eigenlijk van rechtswegen toe. Nee, dat begrijp ik. Als, je daar aan de, als, als het gewoon jouw kust is. Ja. ja. Dus dat uh, is nou niet meer uh, relevant. Mm -hmm. uh, het, het, het meest relevante verhaal is misschien Spitsbergen. Dat is ook ontdekt door uh, Willem Barens. Mm -hmm. En daar hebben de Nederlanders wel heel lang... Uh, bijvoorbeeld walvissen gevangen. En ook wel uh, daar uh, geprocessed. Uh, uiteindelijk hadden we geen interesse meer in Spitsbergen... en is dat na de Eerste Wereldoorlog middels een verdrag uh, toegewezen aan Noorwegen. Mm -hmm. Dus op zich hadden we toen uh, rond die tijd nog wel degelijk uh, een voorstel kunnen doen... om uh, de soevereiniteit over Spitsbergen te verkrijgen. Nou, maar dat bedoel ik. Je hoeft dus... Er zijn ook landen die weliswaar dan geen kust hebben aan die, aan die poolzee, Maar om andere redenen zeggen toch ook uh, voor een deel... Uh, aanspraak te kunnen maken op, want daar gaat het natuurlijk om: op de rijkdommen die daar zitten? Ja, je kan. Uh, die uh, zeggen dat olie en gas, daar kan je geen Aanspraak op maken. Kunnen alleen die vijf kuststaten. Mm -hmm. Als je het over uh, levende rijkdommen, zoals vis of walvissen, ja. daar heeft Nederland ook rechten. Alleen in een bepaald deel van de Arktische Oceaan. En dat is dan de volle zee. Dus mm -hmm. Nederland zou daar schepen naartoe kunnen sturen om te vissen. Daar hebben we mm -hmm. geen toestemming van die kuststaten nodig. En de, geldt je... dat voor die, dus voor die grondstoffen geldt dat ook voor, voor nieuwe vaarroutes? Je mag het niet hopen, maar dat ijs smelt nu eenmaal. Stel je voor dat dat maar doorgaat en doorgaat en dat de wereld nog niet vergaat, dan ontstaan er nieuwe waterwegen die ook weer heel veel economisch uh, belang kunnen met zich mee kunnen brengen. Ja, dus uh, Nederlandse schepen hebben ook het recht om gebruik te uh, maken van die vaarroutes. Mm -hmm. Dus dat is ook voor Nederland een uh, belang. Dus de route, de afstand tussen Azië en Rotterdam... zal zeer waarschijnlijk veel korter worden. Ja. ja. Uh, er wonen ook mensen hè? In, in Groenland, die Inwiet. Uh, wa ja. Waarom zou je niet gewoon als internationale gemeenschap zeggen... Uh, het is allemaal van jullie, het is jullie gebied... Um, uh, ja, dat... Maar, dat... maar dat is van Denemarken, hè? <coughs> ja, ja, Groenland ja. Uh, hoort nog bij Denemarken. Ja. Maar ze hebben wel uh, vorig jaar uh, een soort nieuwe staatsinrichting uh, goedgekeurd gekregen... waarin ze een veel grotere mate van autonomie krijgen. Net zoals uh, zeg maar Curaçao nu een veel grotere autonomie heeft binnen het Koninkrijk ja, ja. der Nederlanden. Ja, ja. Maar dat, ja, als staten afspraken maken... Uh, tussen elkaar dan worden dingen naar elkaar toegewezen. Dan mm. kunnen ze wel zelf besluiten. Bijvoorbeeld Canada zou kunnen besluiten dat heel veel van die rijkdommen direct uh, toe behoren aan die inheemse volkeren. Ja. En dat doen ze ook, hoor, in veel gevallen. Oh, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. Ja. Uh, u gaat morgen op een hele speciale poolreis... die wordt georganiseerd door het Wereld Natuurfonds. En daar gaat ook onze kroonprins mee, Willem Alexander. Wat, wat gaat u daar precies doen? Um, ik zelf zal een uh, presentatie geven over het, uh, ja, het, zeg maar het recht dat nu van toepassing het is. Het verhaal wat u mij nu ook heeft gegeven gaat u dan ook aan Willem-Alexander vertellen. Daar komt het wel op neer ja. inderdaad. Hè? Dus ja. het uh, gaat heel veel veranderen in de Noordpool. En het juridische systeem wat ze nu hebben is eigenlijk geschikt voor een, uh, een regio die helemaal door ijs gedomineerd wordt. En dat gaat heel erg veranderen. Dus moeten dat juridische systeem moet ook aangepast worden. Ja, dus die kant dus van de zaak zal... gaat u belichten? Die ga ik belichten. En daar gaan ook andere wetenschappers mee... die uh, binnen hun specialisme nou, een presentatie geven. Zeker. We hebben aan de telefoon, als het goed is, Mark Cornelissen. Dag, meneer Cornelissen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een, een uh, beducht poolreiziger, mogen wij wel zeggen. U begeleidt de delegatie van het WNF de komende dagen. En dus ook de kroonprins? Ja. Hoe, heeft u zich uh, omdat Willem-Alexander meegaat op een andere manier voorbereid op deze reis dan, dan op uw andere reizen naar de Pool? Uh, nee. Nee? nee, want het zou natuurlijk vreemd zijn als uh, hier opeens andere normen zouden gelden als het gaat om zeg maar, persoonlijke veiligheid. Dus als mm -hmm. je kijkt naar de operationele kant van de zaak is dat uh, net zo gedegen als altijd, zou ik willen zeggen. Ja. Hoe gedegen is dat? Waar moet de Prins zich op voorbereiden als hij daar op een ijskap in Groenland uh, in zijn tentje zit? Ja, en, uh, wisselend. Omdat we verschillende locaties aandoen, kunnen we dus uh, werkelijk temperaturen meemaken van boven nul. Uh, rondom nul. Zelfs regen is niet uitgesloten, maar er is ook een locatie waarbij min 30 meer aannemelijk is. Dus... De wisseling van de temperatuur dat maakt dat het nogal uitdagend kan zijn. Mm -hmm. Wat is precies, eh, behalve de juridische kanten van de zaak... die we net van meneer Molenaar hebben gehoord, waar het over zal gaan... Eh, het, het doel van, van de expeditie? Wat, wat moet de prins daar gaan leren? Of wat wilt u hem met alle geweld laten zien? Nou, wat we de hele delegatie willen laten zien is eigenlijk uh, zeg maar, de ontwikkelingen in Groenland. Wat vindt er op dit moment plaats? Wat vertelt onderzoek ons over waar het naartoe gaat in de toekomst? Mm -hmm. um, nou, dan kun je zeg maar, heel erg probleemgericht denken als klimaatverandering een nieuwe realiteit opkomst. Maar dat betekent ook dat het uh, een, als een soort kans wordt gezien voor de lokale bevolking. Daar ontstaan dilemma's en het lijkt ons heel zinvol om vanuit verschillende perspectieven naar die dilemmas te kijken en alle deelnemers in de delegatie brengen dus ook een expertisegebied mee. Ja, gaat u zelf ook nog een voordracht houden of niet, of moet ja, u alleen ga, maar de logistieke kant? ik ga een korte voordracht houden, dat gaat meer over een zeg maar, innovatieve manier waarop zeg maar, niet wetenschappers wetenschappelijke data kunnen verzamelen uit die moeilijk bereikbare gebieden. Hoe dat doe je is. dat dan? Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door speciale instrumenten mee te nemen. Die je mee kan krijgen op je reis. Die worden op dit moment uh, op de universiteit in Delft ontwikkeld. Mm -hmm. En die instrumenten verzamelen automatisch data en zenden dat automatisch terug. En dus dat is iets uh, zeg maar wat ik vanuit eigen ervaring vertel. Maar er zijn ook wetenschappers die echt jarenlang al uh, data verzamelen uh, op de Groenigse Ijskap. Daarmee werkelijk unieke data hebben en ook unieke inzichten kunnen brengen mm -hmm. over waar het naartoe gaat. En dat geldt ook voor de delegatieleden en Robert op het Dijkgraaf president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen, ja. die kijkt ook vanuit dat perspectief, hè, wat kan de wetenschap hier nog aan toevoegen, mm -hmm. het bedrijfsleven kijkt mee en daarmee maak je de cirkel eigenlijk rond en kan Nederland zich eigenlijk vanuit deze delegatie later ook een bredere kring, en er wordt ook een opvolgactiviteit georganiseerd, en zich bezinnen op wat gebeurt daar, welke positie hebben wij te nemen. Ja, dat de, de, het rapport waar ik het eerder over had van die Arctic Council is nogal verontrustend, hè? Die zeggen dat de zeespiegel meer en sneller stijgt omdat het ijs veel sneller smelt dan aangenomen werd. Maakt u zich daar ook zorgen over? Merkt u dat? Nou ja goed, kijk de zeespiegelstijging uh, wordt erg in verband gebracht met het landijs, de Groenlandse ijskap, uh, Antarctica ook natuurlijk. Mm -hmm. uh, ja, nou goed, uh, de beleidsmakers hebben zich al jarenlang gebaseerd op zeg maar wat oudere rapporten, omdat uh, de, uh, ze willen eigenlijk de tijd hebben om daar zeg maar, wat ze noemen peer review op te hebben. Maar het is in de wetenschap al langer bekend dat zeg maar, de rapporten die ten grondslag liggen van die beleidsstukken... Uh, uh, elke keer weer ingehaald worden door de realiteit, hè? de onderzoeksmethoden uh, mm -hmm. verbeteren. De inzichten scheiden voort, de ontwikkeling gaat ook sneller. Dat is een dubbelstijdend mes eigenlijk. En wat we ook gaan bezoeken in een missie, en dat is wel interessant, is ja. een nieuwe satelliet. Die met een, uh, zeg maar, de ESA heeft de Cryosat nu in de ruimte hangen. Die gaat met een ongekende precisie. ESA is de Europese luchtruimteorganisatie. Uh, ja? juist, juist. En die gaan met Cryosat met een ongekende precisie meten. En die precisie, die kunnen ze ook beloven, omdat echt uh, tientallen wetenschappers in het Noordpoolgebied... eigenlijk, zeg maar, de, de werkelijkheid op de grond kunnen aanreiken als vergelijking, validatie voor wat de satelliet denkt te waarnemen. Mm -hmm. En dat is ook een, een zeer gedegen missie waar gaan we bezoek mogen brengen. Heeft u een idee, u, u, ik mag aannemen dat u uh, veel mensen kent op Groenland... de oorspronkelijke bewoners daar. Ja. Heeft u een idee of zij zich meer zorgen maken... over het smelten van die ijskappen? Uh, uh, of, of waar ze zich meer zorgen maken daarover? Of over het feit dat, dat zoveel landen azen op alle rijkdommen... die dan voor het nou. grijpen liggen? En dat wordt de Koude Oorlog van de 21ste eeuw genoemd. Ontzettend overdreven natuurlijk, maar je weet maar niet. Ja, nou ja, goed, ik, ik denk dat daar wel wat overdrijving in zit. Maar uh, goed... Uh, het is uh, zeg maar net een gewone maatschappij, zeg ik dan met een knipoog. Mm -hmm. Ook daarin vind je de voorstanders, de mensen die heel erg kijken naar de, de kansen die eruit voortvloeien. Grote mate van zelfstandigheid, omdat je meer inkomsten hebt. Economisch onafhankelijk kunt worden. Er zijn ook mensen die zeggen: hé, hey, we moeten uitkijken dat we onze cultuur niet uh, verliezen. Onze cultuurwaarden, onze eigenheid. Uh, dus dat, dat spanningsveld zit ook in bijvoorbeeld Groenland zelf, ook bij de Canadese Inuit. En daarom hebben we ook een, een ronde tafelgesprek met verschillende vertegenwoordigers uit de Groenlandse gemeenschap. Mm -hmm. Waarin we dus ook dit soort verschillende perspectieven zullen zien. En, en één ding wil ik er wel bij zeggen. Ja. De, de, de simpele kijk op de, de Inuit of de Groenlander als de, het klimaatslachtoffer. Mm -hmm. nou, zo zien zij dat niet. Het zijn mensen die zeggen van ja wij zijn al duizenden jaren in staat om met verandering om te gaan. Maar daarin hebben ze natuurlijk wel keuze te maken. Ja. En ja, daar willen we het graag over hebben. Begrijp ik. En het smelten gaat niet zo hard dat we ons zorgen moeten maken dat de kroonprins ineens met zijn tentje van een ijskap afvalt. Omdat hij er niet meer is. Nou, zo snel gaat het niet. Maar het zal nee. misschien wel nog kunnen gebeuren door de enorme valwinden. Die kunnen ontstaan aan de rand van de ijskap. Dus ja, het blijft moeder natuur. Hij is in goede handen met u in Hij is in goede handen. U bent een ervaren poolreiziger. Ja, precies. Zo is dat. Marco Nelissen, hartelijk bedankt. En Erik Jarp-Molenaar vanuit de studio in Assen ook bedankt. En een hele goede reis. Dank u. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Zometeen na het nieuws. Ons uh, economiepanel Klinkende Munt. Drie heren zitten hier al voor mij in de studio. Rijn Willems, hartelijk welkom. Okay. Ik, ik ga het weer allemaal zeggen, hè. oud senator voor het CDA... Inmiddels oud-senator. Nee, nog nee u zit nog, nog, nog in de. Maand, ja, nee, nog nee, nog nee, nog u paar u paar nee, dat is zo. En ja. oud shell topman. Um, we hadden het net over uh, de rijkdommen onder de Noordpool. Omdat sommige mensen het niet zo erg vinden dat de boel daar smelt. Want dan liggen er lekker veel gas en olie voor te grijpen. Ook als het niet smelt, kun je ze er weghalen hoor. Ja, maar dan, daar, daar zijn de meningen meer. over verdeeld of het moet, hè? Oh. Nou, dat is onafhankelijk van of het smelt of niet smelt. Ja. Maar je kunt ook als het niet smelt, kun je eruit halen. Michel maar maar, is is was ook wel geïnteresseerd, mag ik aannemen, toen daar. Nou, met name op dit moment in Alaska, zoals u weet, is er. Verzoek om uh, voor Shell te produceren. En dan moet uh, de president zijn goedkeuring aan geven, binnenkort. Ja, nou, we ja. zullen het uh, afwachten. Ja. Roel Jansen zit hier ook en Hans de Geus, nieuw uh, in ons panel. Ik ga je zo meteen uitgebreider introduceren. Blijf toeluisteren luisteren als u alles wil weten over economisch nieuws, roddel en achterklap. Zometeen na het nieuws van 4 uur, klinkende munt in De Villa.